Ik ben Oscar van Oorschot. Amerikaanse militairen zijn een olietanker opgegaan bij Schotland. Ze zaten al weken achter het schip aan... nadat het bij Venezuela een blokkade had ontweken... en willen het nu in beslag nemen. De operatie zal ondersteund worden door de luchtmacht. De BBC meldt dat vliegtuigen zijn opgestegen in Schotland. KLM zet een extra vlucht naar Londen in om ruim 300 gestrande reizigers weg te krijgen van Schiphol. Daar zitten geen Nederlanders bij. Daarna gaat het vliegtuig terug met mensen die in Londen waren gestrand en in Nederland moeten. Het is nog niet duidelijk of er meer van dit soort extra vluchten komen. Bij een stadsbeeld voor het Centraal Station in Rotterdam is een racistische leus geklad, meldt het AD. Het beeld is van een zwarte vrouw. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar camerabeelden. De schoonmaakploeg van de gemeente heeft de leus intussen weggehaald. In Duitsland is vlak over de grens van Sittard een snelweg afgesloten... omdat een wiek van een windturbine is afgebroken. Hij is nog niet op de grond gevallen, maar de brandweer denkt dat het een kwestie van tijd is... voordat hij op de weg valt. De windmolen is pas geleden neergezet en was nog niet in gebruik genomen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken sneeuwbuien over het land. Aan de kust kan het regen zijn. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen minder buien en temperaturen boven 0. En dit was het nieuws. Op Slam! Oscar, dankjewel. Het is een vijf uur. Nieuwe Slijmiddagshow. Krijg je zometeen eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Het is lekker rustig. A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. De hoofdredbaan is daar dicht door de grenscontrole. Vijf minuutjes nu. Iee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm.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 bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas en waag de gok van je leven. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia. Ja en een groetje nieuwe Slam middagshow met zo direct al de dagrep van Erik Jan over het nieuws van vandaag. Dat moet wel over de sneeuw gaan denk ik. En nu eerst David Getta. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just. gespeeld. Nu is het weer tijd voor die middagshow. Ja, ja, ja, mensen. Je weet hoe laat het is. Ik dacht misschien zijn jullie ondergesneeuwd, maar jullie zijn er. Sneeuw, <middels> middagshow. Patrick, Erik, Jan en Julia. Oh, inderdaad, bij een nieuwe Slam-middagshow. Ja, we hebben het gewoon gehaald, hoor. We hebben het gewoon gehaald. Vanuit onze iglo. Nou, inderdaad, ja. Ik, uh, het, het is een, een gekke dag vandaag. Spannende. Ja, spannende dag. Ja, het is een gekke dag. Wij kwamen op kantoor rond een uurtje of één, twee. We zijn met z'n drieën en de hele tijd ook gebleven. En er is verder niemand op kantoor hier. Wat ik heel goed begrijp. En uh, ook lekker is. En ook gewoon best wel lekker is het eigenlijk. Maar uh, ja, de snelwegen zijn op zich wel uh, te doen. Maar het is ook heel goed en heel verstandig dat heel veel mensen vandaag hebben gezegd van jongens, lekker thuis blijven. Lekker thuis werken Want, uh, ja, Echt heel veilig is het natuurlijk niet. Toch, het was echt die eerste drie, vier, vijf minuten... vanuit huis naar de snelweg. Het was wel een spannend stukje, Petter. Ik had had het precies het, ja, ja ik, precies hetzelfde. ik keek even uit mijn uh, ramen. Ik denk, oeh, want bij mij in, in de woonwijk werd niet gereden. Dus daar lag een pak sneeuw van, ik denk echt wel 10, 15 centimeter. Daar ga je natuurlijk moeilijk doorheen komen als je geen truc hebt. Behalve Jul, Joel had nergens last van. Onze prinses. Nergens last van. Precies, Leiden Amsterdam was gewoon... Sneeuwvrij. Nou ja, op het kaartje van Nederland. Maar ver, verder heb ik wel sneeuw gezien hoor. We zag u vanavond. Welkom bij een splinternieuwe slam middagshow. Het is tijd voor de dagrep van Erik Jan. Die heeft het nieuws van vandaag weer samengevat. What for I got news you. Goedemiddag. we go again. shit. Walking in a Winter Wonderland. Nou dat kan je wel zeggen. Walking Wonderland. Oh wauw, hoeveel sneeuw er leggen. Ik zag mijn Thai's buiten koken in een tent. Wat ben je aan het doen? <laughs> Walking Wonderland. Duizenden reizigers die zijn momenteel de klos. Bij de NS en Schiphol. Eén grote chaos. Vergeet die shit in Palestina en Sudan. De koning Winter is erger dan de grootste tiran. Terwijl we hier gebukt gaan onder alle problemen is Trump bezig Groenland over te nemen. Waarom man, er staat één kerk een huis of vier. En er ligt daar verdomme nog meer sneeuw dan hier. Maar goed jongens, dit zijn allemaal problemen voor later al. Die sneeuw hier. Het wordt op een duur weer warm. Leuk dat ik in het noodpakket een radio zag staan. Maar een rubberboot, daar hebben we straks meer aan. Ja, het wordt inderdaad water straks allemaal ook weer. Ja, wow. regen wat er allemaal weer aan zit te komen. Oh, dit is pas het begin, jongen. Dit is pas het begin. Wat wel leuk is overigens, we zien ook heel veel uh, leuke uh, dingen gebeuren met de sneeuw. Dus mensen die van de nood een deugd maken. Toch? Zeker. Misschien moeten we het daar even hebben over hebben het bonusnieuws zo meteen. Is dat een goeie? Goed idee. Wat leuke verhalen verzamelen wat er uh, gedaan wordt met de sneeuw deze dagen. Ook sturen we je misschien naar Las Vegas in deze slam middagshow. En Ray hoor je zo meteen: Where is my husband Namojo. Mojo. Lady, here me wow. tonight. Tell me, baby What the hell is my husband? is it so Your husband is coming Jan en Julia. Wereldproductie dit. Where is, is my house. Ja, deze track, jongen, die, die, samen met Mclemore met Downtown. Ik, dat ja. ben ik zo. Heel... Oh, dat is ook een goeie. Ja, ja. Als je dit kan maken, ja, dan, dan... waanzinnig. Als, als ja. Ik, ja, heel... ja, je kan denken, het is gewoon weer een simpel popliedje. Maar dit muzikaal technisch, ik zal niet heel uh, technisch en theoretisch gaan worden, maar is dit een hele goede productie? En Welkom bij een nieuwe Slam-middagshow die we hier met z'n drieën maken voor jou, maar ook met jou. Vind vind het leuk als je even laat horen via de Slam-app dat je erbij bent. En geef ook even antwoord op onze vragen die we hier stellen, als je dat wil natuurlijk. Vandaag hebben we het natuurlijk over de sneeuw, de natte sneeuw die er ook aan zit te komen. Veel ellende, heel veel ellende, ga niet de weg op, doe voorzichtig, bla bla bla. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen natuurlijk, die de sneeuw oplevert. We zien online heel veel leuke filmpjes voorbij komen. Mensen die achter auto's hangen. Uh, wat zagen we nog meer? Iemand die met een, flieger, kiteser, met een... Met een kite <laughs> ha, door een weiland heen... schaatshonder en go! Onze vraag is vandaag, hoe heb jij je vermaakt met de sneeuw vandaag? Dus hoe weet jij van de nood de deug een deugd te maken? Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, kratten bier buiten gezet. Dat scheelt weer ruimte in de koelkast. Dat, ja, misschien zijn er wel uit die gewoon een ijsbar in een tuin hebben gemaakt. Kan ook, hè? Ja. Supergezellig. Ik zag ook het... twee jongens uh, van 13 en 15 die hebben een hele Iglo gemaakt. En dan gaan ze ook in slaap vannacht. Ja, ja, echt, ah, dat zo is ding, toch he? leuk? Dat is toch leuk? Ja, maar je, je kunt natuurlijk heel veel leuke dingen ook doen met de sneeuw. We zitten ook met z'n allen een beetje thuis. Dus ja, je moet ook wel een beetje de lol eruit halen. Uh, laat het even weten, via de Slam-app. Rechtsbovenin vind je een tekstblonnetje. Als je daarop drukt, dan kom je uit in je eigen WhatsApp. En dan, dan vinden we een audio-appje natuurlijk het allerleukst. Je hey, mag ook natuurlijk altijd een foto mee sturen. Een fotootje mag ja, we natuurlijk we een binnen. Marco, die heeft uh, waarschijnlijk zijn vrachtwagen ge -eyed. En er zit een grote ski-zonde. Lekker. Oh, ja. Goed. Ja, heel, Lekker goed, er, heel goed, heel goed. Oké, okay, geef even antwoord op de vraag Hoe heb jij je vermaakt met de sneeuw vandaag? Misschien de lijpe creaties die je gemaakt hebt met de sneeuw Een gekke actie We vinden het leuk om van je te horen via de Slam app Rechtsbovenin, tekstblonnetje Hier in de Slam middagshow Dit is Tom O'Dell, samen met Tiesto Another Love I wanna take you somewhere You know I care But it's so cold And I don't know where I brought On a pretty stream.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 I love low I love low my tears be used De Vraag Vandaag in de Slam Middag Hoe heb jij je vermaakt met de sneeuw vandaag? Leuke foto's die binnenkomen, audio-appjes ook. Yo, hebben we wel wat leuke dingen? Ja, Tamara en Bert hebben een foto gemaakt van een soort van ja, zelfgemaakte ijszwembad. Om daarin te ijsbaden zoals Wim Hof. Oh, wat oh, leuk. Dat was lekker. En Charlie heeft hier een sneeuwpop gestuurd. Maar wat ik dan niet snap, dat je een sneeuwpop uit vier bollen laat bestaan. Drie maximaal, toch? Het is die onderkant ja, en de, de lijf het hoofd. Hij heeft er vier. Hij heeft er vier. Dat doe normaal, man. Ja, hij durft, <laughs> hij durft wel. Zit er ook een peen in, een winterpeen? Uh, en een hoedje op. En een hoedje. Oké, okay, nou leuk. En laat het even via de Slam App weten. Hoe heb jij vandaag van de no nood een deugd gemaakt? Hoe heb jij plezier van de sneeuw vandaag? Laat het vooral even weten via de Slam App. Deze Alessa hoor je zo meteen.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 Weer online. Er trekken sneeuwbuien over het land... en aan de kust kan het regen zijn. Oh, oh dat is anders. Dat, oh, oh. De temperatuur ligt ongeveer tussen de 0 en de 3 graden. Morgen minder buien en de temperatuur boven 0. Oh, oh dat is beter. beter. Dan gaat het dus dooien. Ja. Twee verkeer dan door de Twee vertragingen. A1 richting Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Zes minuten daar. En de A6 richting Joure Tussen Band en Oosterzee. Vijf minuutjes. Ja, flitsen. Ja, ik pak hem maar mee. Dan staan ze echt helemaal voor de natuurlijk. Zo op een N-weg. <laughs> oh, ja. De N18. Beide richtingen. Bij Lichtenvoorde. 224,6. Het is uh, half zes geweest. De hoofdpunten uit het ANP-nieuws. Die krijgen onze vriend Oscar. Ik Oscar, zie. goedemiddag. Goedemiddag. Schiphol verwacht dat er morgen geen vluchten worden geannuleerd... omdat de weersverwachting er gunstig uitziet. De afgelopen dagen werden er steeds honderden vluchten gecanceld. In Limburg is het proces begonnen tegen een man... die eind vorig jaar een rijke pensionado doodstak... bij een mislukte woningoverval in Herkenbos. Het OM denkt dat hij zijn moeder ook heeft omgebracht. Ze wordt al bijna een jaar vermist. En het Amerikaanse leger heeft een olietanker in beslag genomen. dat een paar weken geleden ontsnapte aan een blokkade in Venezuela. Het schip werd geënterd voor de kust van Schotland. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Patrick, Erik, Jan en Julia. Hoe vermaakt de slimluisteraar zich in de sneeuw? Joris, zometeen naar Alessio en Sasha. Dit is Destiny. Zoals juist, Destiny. En dit was Destiny's Child. Dat is wel weer grappig, hè? Met Survivor. Patrick, Erik Jan en Julia. We horen vandaag uiteraard over de sneeuw. Iedereen heeft het over de sneeuw. Het is echt wel het gesprek van de dag. Alsof al het nieuws uit het buitenland een beetje ja, wegvaagt. Wat op zich ook wel logisch is, want het is natuurlijk allemaal heel dicht bij huis. Ik hoorde Hilke van de week heel mooi zeggen... het is alsof Nederland zich momenteel in slow motion afspeelt. Mooi Iedereen gezet. loopt langzamer. Auto's rijden langzaam. Alles ligt plat. Ja, het is toch een... ja, ik hou ervan. Ja, toch, ja. En dat geluid ook, hè? Dat geluid, dat, dat dempende geluid. Knisperende. Heerlijk, heerlijk. Nou, veel ellende door de sneeuw natuurlijk. Maar onze vraag is vandaag... hoe heb jij je vermaakt met de sneeuw? Welke lijpe creaties heb je gemaakt met de sneeuw? Hoe heb je er plezier van gehad vandaag? Hè? Wat komt er binnen, Jon? We hebben Kevin, die zegt... ik heb een, een schans gemaakt... Uh, met, ski, en met skis achter een auto... zo... So rustig gaan. Oftewel, Kevin heeft lekker met skis achter de auto, auto gehaald. Ja, ja, dat is toch met super. Een zelfgemaakte schans daar vanaf gesprongen. Heb ik ook wel eens gedaan vroeger, hoor. Dan net te hard ook. Heeft geprobeerd een bar te maken van sneeuw, maar is halverwege daar weer mee gestopt. Was toch een beetje te veel werk. En ik zat nog een heel gaaf fotootje van Irma in de app van een hele grote ja. Piemol van oh. de sneeuw bij Leidendorp, bij het winkelcentrum. Een winterpenis zouden we kunnen ja, zo ma Zeer <laughs> makkelijk te maken. Ja, die is heel makkelijk. Ja, Ik heb hier uh, Anna. Wij hebben ons verlovingsfotoshoot in de sneeuw gehad. Het was echt super mooi. En we hebben natuurlijk veel geluk gehad met het prachtige weer. Oh, helemaal oh, Elsa. Oh, ja, inderdaad. Helemaal frozen. Ja, en nog gefeliciteerd dan natuurlijk ook. Ja, lief. En uh, Peter uit Staphorst. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Nou, vertel eens even Peter. Wat, wat heb jij vandaag gedaan met de sneeuw? Ja, ja, wat heb ik vandaag met de sneeuw gedaan? Ja, we zijn enorm druk met de sneeuw. We hebben de grootste sneeuwpop van Nederland uh, gebouwd. En uh, die is maar liefst 12 meter hoog. 12 meter! Zo, mijn hemel! Maar er zit gewoon er zit er een enorme pijn op zijn neus of wat? Ja, enorm. Alleen, uh, ja, het lijkt net een klein worteltje, zeg maar. <lacht> maar. <lacht> maar jij bent vanochtend en, uh, wakker. Je dacht, ik moet thuis blijven vandaag. Ik ga een sneeuwpop bouwen. Ja, ja, nou ja, goed. We hebben de kerstvakantie al achter de rug. En uh, normaal gesproken is dit niet even weer voor buiten. Activiteiten, maar het, het bleef maar doorsneeuwen. Dus uh, ik heb een groepsneupper aangemaakt met de ondernemers. Ik zeg, joh, uh, zullen we de grootste sneeuwpop van Nederland maar, uh, gaan bouwen? Ja, iedereen was dol en enthousiast, maar dat het dan vooral van zo en de hand gaat lopen. Dat, <laughs> en zoveel sneeuw hier naartoe kwam, dat had ik niet verwacht. Ja, 12 meters, toch best een grote sneeuwpop. <laughs> dat is echt een mega zaak ja, hoor. Nou, ja, we kregen ook heel veel sneeuw aangevoerd, dus we hebben uiteindelijk maar gezegd, eh, hij moet maar een hele grote jurk aan. Ja, opzij. <laughs> dus, uh, uh, uh, ja, het is, het is een sneeuwpop geworden met een, uh, een grote jurk. Ja, het is niet een sneeuwpop met, met allemaal van die grote bollen natuurlijk, drie bollen op elkaar. Het is een beetje een soort... Nee, nee, nee, maar Driehoek dat gaat ook niet, van. want we hebben nee de... Hele gapje. We hebben die... Nee, we hebben het idee ook weggehaald uit Oostenrijk, want uh, ik bedoel, uh, want, ja, je zit wel op een hoogte, uh, dan moet je iets creatiever worden. Ja, precies. Dus we gingen ook van plan A naar B naar C. Um, ja, uiteindelijk zaten we halverwege het half op, hè, want uh, niemand had ervaring. <lacht> en hoe heb je dan, uh, want die sneeuwbal van jullie heeft ook armpjes, maar dat zijn twee enorme kerstbomen. Hoe heb je die er dan weer in gekregen? Hey, nou, die hebben we met een, uh, een grote hebben we gaten in de sneeuw geboord en toen hebben we die met een kraan uh, er weer in gezet. Dus er waren heel veel machines nodig. Ja, er zitten kerstbomen van vijf uh, meter in, dus ja, dan krijg je wel een beetje idee hoe groot de pop is, denk ik. Oké, okay, dus jullie zijn niet, laat maar zeggen, wezen rollen en dan net zo lang rollen tot, er, uh, hoe heb je dat gedaan? Ja, nee, dat rollen, dat wordt het niet. Nou ja. dus, uh, maar, nee. Maar we, we hebben hier het hele terrein schoon, want het idee was wel goed. En het is een heel groot terrein hier zo. Alleen toen kwamen we erachter dat we nog maar op 4, uh, 5 meter hoog zaten. Ja, is niks. Dus uh, toen hadden we wel maar een oproepje gedaan voor uh, sneeuwtransport. Uh, dat liep laatst oh. aankwamen een beetje uit de hand, want niemand in Stapels heeft meer sneeuw voor de deur. <lacht> <lacht> en hoe lang blijft hij staan, denk je? Want dat gaat natuurlijk ook weer een keer dooien. Ja, nou, als de mensen dood van dak vallen, dan hebben we hier de schappen van sneeuw. Gezellig, jongen. Ja, ik zit ook even een foto te bekijken. Het is echt een fakker van een, uh, van een uh, sneeuwpop. Niet normaal. Nou, ik vind het een heel leuk uh, verhaal, Peter. Hoe, hoe ziet de avond eruit? Gaan jullie met z'n allen biertjes drinken rondom deze sneeuwpop? Ja, de media komt er zo weer bij. We zitten straks live in het uh, in het Justturnal. Er staat hier een grote trailer, er komt zo snet aan. Uh, show dus, <laughs> wat, wat, Het wordt een en, en al gezelligheid hier, is hier zo. Dit is wat Nederland mooi maakt, hè? Wat heerlijk. Ja, ja, dat, dat was ook het doel. <laughs> en je bent op Slam geweest, hè? Hey. Ja, en op Slam, nou wat weet je nog meer? Nee, ik. Ja, helemaal blij. Dat bedoel ik. <laughs> Super. <laughs> hey, uh, en hoe heet hij trouwens? Hey, ja, nou, ja, de ene noemt hem Stappi, Stappos. En uh, ze, ze heeft ook al uh, echte Stappos de namen gekregen, zoals uh, Jante of Cursie. Uh, oh, ja. <laughs> ja? <laughs> Dat zijn uh, echte dialectnamen, zeg maar. Dus ja, ze bedenken van alles. Fantastisch, ja. fantastisch. Veel plezier met de ja. zeepop uh, jongen. Super, dankjewel. Doeg. Misschien moeten we even een fotootje online pleuren. Is dat een goed idee, jongens? Even ik het je gewoon op doen. Instagram. Dan, uh, mocht zit je het is trouwens dit... een, een max hè? Er zit een max aan. De grootte van een sneeuwbal die je kan maken. Want op de duur bezwijkt hij door zijn eigen gewicht. Oh ja? Ja, volgens mij is 13, 14 meter toch echt wel een beetje de max van een sneeuwbal. Grappig, dat is wel een behoorlijke sneeuwbal. Ja, een bal, hoor. bal om Zo. te schoeien. Uh, we zetten hem even op uh, Instagram. Zullen we dat doen? At Julman of at Patrick Wolda. Want Erik Jan heeft geen Instagram meer. <laughs> ja, ik kan, ik kan er weer eentje aanmaken als je tegen wil. Doe dat, dat vind ik leuk. Okay, ja. Over jou gesproken, Erik Jan. Jij bent vanmiddag uh, uren bezig geweest in de studio. <laughs> Jij hebt een liedje gemaakt, hè? Ik heb de creaties gemaakt, jongen. Wauw, wauw, wauw, wow. Over het weer van vandaag, hoe die klinkt, dat hoor je zo. Naar Samveld en L.O. Black. Hey, son. Hey, son. I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey, son. I wanna tell you how anything you dream is possible. And no man I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know I'm. Gonna... Show you how the world is big and beautiful. Je luistert Slam op een winterse woensdag met Sam Veld en Ello Black Hey Sun. Is het leuk jongens om later misschien in dit programma uh, wat mooie prijzen weg te geven... aan mensen die iets leuks gedaan hebben in de sneeuw? We moeten er nog even over nadenken hoe we dat gaan doen dan, maar... Is dat een leuk idee, dat we een mooi winterprijzenpakket... Het lijkt me een, je, je kan zoveel met sneeuw. Ja, <laughs> daarom. Ik ben gewoon vol. Misschien uh, wat uitdagingen geven of zo. De Slam Winterspelen. Sorry. Oh, dat vind ik leuk klinken. De Slam Winterspelen. Ja, laten we... Ja. we daar, gaan we even over nadenken. Laten we laten we we, even een goed prijspakket. Chocomel tegenover. weggeven. Ja, gewoon echt dikke prijzen. Slagroom. Ja. Oké, okay, nou, dit gaan we doen, oké? Okay? Ja, Dikke prijzen te winnen later in deze middagshow. Eerst even jouw uh, liedje in, jij bent heel de middag mee bezig geweest, waar je heel ja. goed in bent. Moet ik het aankondigen of zeg je van, joh, nou ja, goed, we, we, Nederland is in de stress. Paniek, pure paniek, niemand komt meer buiten. En ik vraag, komen we überhaupt nog buiten en komen we uit deze matrix? Komen we uit deze witte hel die wij nu leven noemen? Ik vraag ja, ik vraag me af. De NS zet de komende dag na de ochtendspeel... op drukke trajecten in de Randstad minder treinen in. Dat hebben de NS en gesloten in verband met het weeralarm van morgen. Er wordt veel sneeuw verwacht en door minder treinen te laten rijden... ...is de kans kleiner dat het spoorverkeer vastloopt. Alarma. Het weeralarm van morgen. Voor de sneeuw. Het weeralarm van morgen. De stormen. Het weeralarm van morgen. Van die e het weeralarm voor morgen. Ganieten. Het weeralarm voor morgen. Van, van die huizen. Het weeralarm voor morgen. Maar blijven. Het weeralarm voor morgen. Een gewone. Het weeralarm voor morgen. Lekkere thuisen. Althans, dat was mijn gedachte, want wat ik verwachtte. Duizend kilometer vielen vastgevroren bromobielen. huppen die bejaarden breken. Ingesneed voor zestien weken. Sibirische wintertijden. Ambulances die gaan glijden. Doodgevroren dakkelozen. Terwijl zij daar sliepen in die dozen. En dan is dit nog maar het begin, hè? Let op: Heel het land wordt koud en kil. De economie valt stil. Het is nu min 20 graden, vetbuikers kunnen niet meer laden. Iedereen in paniek geraken, ingestort is zwakke daken. Wakkerijen zonder brood. Iedereen sterft de is dood De riolen gaan bevriezen. Alle mensen buiten pissen, Poppen doe je in het bos. Cholera dat breekt weer last. schot die is gevlucht. Voedseldropping uit de lucht. Onderhandelingen met de Russen over gas gaan kloten. De toevoer wordt afgesloten. Jongens, jongens, wat een klap. Illegale houtkap. Dus een nieuwe nood. Werd het leger wordt ingezet. Niet normaal wat een troep. Militaire machtskoep Alles wordt gecensureerd. Tot de rust terugkeert. Boeven in het stadion. executie Al het voedsel op de bom. Geen bol, Geen pedon. Word je gepakt als lid van het verzet. Dan word je eruit gezet. Hey! Geld verlangen, dus we worden opgehangen. Dan is Donald Trump, het zat een bop uit dit heel Hollands Maar voordat hij ons omlegt, gaan we eerst naar Woedstreech. Stomme nul, we zijn niet dom, ook wij hebben een kernbom. De grootste oorlog van de eeuw en een domme vlogje sneeuw. Erik Jan Oosterdam. Hahaha. Mooi samengevat deze herfstbuiten, dankjewel. Lekker jongen. Felix Jenus hier. PT Slam.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 Slam Ain't Nobody. Het is een Slam middagshow Professor Drapp is hier zometeen weer. We worden weer uh, handen gelezen zometeen. Dat zometeen uh, na zessen. En ook een nieuwe Slam Middag. Mesje, Nee, het gaat ook met doel hier. Hè. Wat zeggen we dan? Ja, in een fles toch? Uh, uh, ga uit je fles om tien over zes, Pet. Slam coming up.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 Maak jouw carnaval onvergetelijk en bestel jouw te gekke outfit en accessoires voor carnaval op feestkleding365.nl Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij. Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl Bestel vandaag nog jouw carnavalskleding op feestkleding365.nl Zo klinkt de mooie de toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droom.